ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... vijf kilometer file tussen Naarden en Knoop het Een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n twintig minuten. En 231 Alfa aan de Rijn Amstelveen is nog steeds dicht door een ongeluk tussen Nieuwveen en Kudelstaart. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort.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 The comes at tall where we gonna have them all It seems a bit so precious now but we can enjoy it for a while So let's go to the opera Listen to the silly crowd. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. Where the are And the so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 Ach, meiden. Wat was dat interessant, hè? dat gesprek net met Tamir en Jel. Van het geweldige operagezelschap The Fat Lady. Prachtig, prachtig hoe Tamir een nieuwe generatie zangers en zangeressen... voorbereidt op hun muzikale toekomst. En Tamir geeft ook masterclasses. En om daarvoor in aanmerking te komen, moeten ze eerst auditie doen. Oh! Oh, oh, wat zullen die met samengeknepen billen zitten... als ze bijna aan de beurt zijn. Ik, ik kan zo met ze meevoelen, hè. En ik, ik dacht gisteren... Als, als Tamir morgenochtend dan toch bij ons in de studio is... dan kan ik misschien wel ter plekke uh, auditie bij hem doen. Want ik zou zo dolgraag zo'n masterclass willen doen. Ik, ik, ik voldoe volgens mij echt wel aan een aantal kwalificaties. Ik bedoel, vet... He? Nou, dat zit wel snor. En dat lady... Nou, ja, ja. Maar ja, een zangauditie. Ja, toen ik net hier zat... zakte, de moed mij volledig in de schoenen. Ik, ik heb het niet eens durven vragen. joh. Ik, ik voelde me strotteld dichtknijpen. Ik zou geen noot hebben kunnen zingen. Het zou alleen maar gepiept worden. Nee, nee, nee. Ik ben blij dat ik me heb stilgehouden. Maar, maar, één ding. Ik ben en blijf gek op opera. Altijd al geweest. Als kind was ik er al zo door gefascineerd, die sprookjesachtige muzikale wereld. In mijn dromen zag ik het helemaal voor me. Ik, een gevierd operazangeres. En dan niet zomaar een gewone opera wel, nee, nee, nee, nee, nee. Een wereldberoemde opera-diva. Zo eentje die een kristallen kroonluchter kan zingt. Zonder microfoon. En waar mensen spontaan al bravo roepen als ze nog maar één noot gezongen heeft. Oh ja, als je droomt, moet je groot dromen. Ja, zo is het toch? Dus in mijn plan voor de toekomst leg ik de lat voor mezelf dan ook behoorlijk hoog. Kijk, zo'n Christine Deutekom, die Caroline van Hemert... of die, uh, hoe heet ze, K Kiri de Canada uit de Quinoa, hoe heet ze... Hier die de Canarie? Ik, nou, ja, ik weet niet meer hoe ze heet. Maar ja, die zongen ook best een aardig mopje. Maar die vaas, die vaas, nou, nee, dat, dat waren ze niet echt. Hè. Zo, zo Maria Callas toegegeven, toegegeven. Ze was een knappe verschijning, op die grote neus dan maar, maar echt mooi zingen, ach, ach. Mijn idool, mijn idool was Bianca Castafiore. Zij was mijn grote voorbeeld. De Milanese nachtegaal. De lyrische sopraan uit Kuifje. Bianca Castafiore. Je hoorde haar overal bovenuit. Fantastisch, dat wilde ik ook. Wat een allure, wat een strot. Ik zag mezelf al als dramatisch coloratuur op zo'n immens podium staan... in zo'n kolossale, kleurrijke galajurk. En dan zo'n suikerspinkapsel... dat zelfs bij Windkracht 9 rechtop blijft staan. Ach, joh. En ik zong uiteraard de hoofdrol in opera zoals Madame Butterfly. Of ik schitterde als de beeldschone Violetta in La Traviata... Met zo'n indrukwekkende, hartverscheurende, maar vooral zo'n heel lange sterfscène. Dus niet zo eentje waar ik gewoon eventjes dood ga. Nee, nee, ben je gek. Ik zou het sterven tot een kunstvorm verheffen. Ik zou heel langzaam sterven. Dramatisch, maar muzikaal. Zo spectaculair dat alle mensen in de zaal hun adem zouden inhouden... en zich zouden afvragen, hoe houdt dat mens het vol? Wat klamt zij zich moedig vast aan het leven? En sommigen zouden de spanning niet langer aan kunnen, al spontaan beginnen te klappen, terwijl ik, ik nog lag te overlijden... De dirigent keek niet meer naar zijn partituur, maar naar mij en ik. Oh, ik stierf gewoon nog eventjes door. Ik viel, maar krabbelde weer op en ik viel. En ik kwam nog maar half omhoog en zong nog net op dat moment... de hoogste en de drie belangrijkste noten van het hele stuk. Zo hoog dat het orkest zelfs even stilviel. En de beroemde bariton, mijn tegenspeler, geen noot meer kon uitbrengen. Zo onder de indruk was hij... Ik speelde zo levensecht dat hij het toneel afrende om een AED te halen. Maar hij vergat gewoon dat ik theatrale dood aan het sterven was. En zelfs kronkelend liggend op de grond met gesloten ogen... bleef mijn pruik perfect zitten en bewoog mijn jurk op boezemhoogte... dramatisch op en neer bij mijn laatste ademstoten. Bravo! Het applaus duurde meer dan een half uur in de krant te schrijven. In één woord geweldig in het NRC. Bravissimo! La la cassette de Milano. A star is born! New York Times. Een onbeschrijfelijk fenomaal wipling. Die weltam zondag. En ga zo maar door. Ga zo maar door. Na deze sterfscène, schreven ze... hoeft geen enkele zangeres ooit nog te sterven in een opera. Want hun sterven zal nooit meer zijn dan een slap aftreksel... naar wat wij hier hebben mogen meemaken. Oh. Geweldig, geweldig. Maar, ja, helaas. Het was maar een droom. Ja. Kijk, de, de, de werkelijkheid is even anders, hè. Klassiek zingen vraagt om intensieve klassieke scholing... dagelijkse training, heel veel doorzettingsvermogen... en niet onbelangrijk, ook een beetje talent. En ik heb echt mijn best gedaan. Niet dat je denkt dat ik er niks voor over had. Natuurlijk ben ik op les gegaan, natuurlijk. Ik heb gezwoegd met toonladders, ademsteun, kopsteen, borststem... losse kaart, platte tong, ik weet het allemaal, ik weet het. Maar hoe ik ook leste, hoe hard ik ook oefende, hoe graag ik ook wilde... het oordeel was hard, dikkelhard, niet geschikt... Kijk, aanleg kun je niet leren. Dat kan je niet leren. En talent heb je of je hebt het niet. En ik heb het niet, helaas. Maar, maar, ik heb wel, net zoals in de meeste de, de operadievers hebben... een perfect diep en royaal decolleté. Maar ja, daar heeft alleen de eerste rij wat aan. <lacht> en met mijn gebrekkige talent zou ik, hooguit, zou ik het hoog had kunnen brengen... tot een zwijgende figurantenrol half gestopt in het decor... Ja jongens, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen... dat ik Tamir daar straks zeker niet had moeten lastigvallen... met een amateuristisch gezongen stukje aria. Ja, ik, ik weet het zeker. Als ik het hier had aangekondigd... dan hadden Beb en Dolly mij hoogstwaarschijnlijk wel tegengehouden... om mij en ons programma te behoeden voor een totale afgang. Ja. ik ben zo... We hadden anders ja. heel graag een stukje gehoord hoor. Ja, ja man. Man, gewoon doen joh. Wat ja. kan het je nou schelen? Ah, weet je, nee. Echt, ach, die zitten er ook op te wachten. Als, eigenlijk was ik ook helemaal niet. had ik helemaal niet voorbereid. Ik had eigenlijk alleen maar zo'n inzingoefeningetje voorbereid. Dus, oh, laat nou. horen, dan? Ja, ja, ja kom op. Ja. Ja, ja, we zijn reuze benieuwd, dan. Nee, jongens, kom nou hé. Er zit toch niemand op te wachten? Laat ja, horen. Ik, ik vind nee. het achteraf, nou. achteraf heb ik er ook spijt van dat ik het nou gezegd heb. Nee. Nee. Ja, ja, ja, slokje ja. water. Nou, ja. Ik, ik ga er dan ja. wel even bij ja. staan. Dan komt er misschien nog een beetje. Ja, ja. <coughs> Voor de kijkers, man staat nu wel zeg, ja. goed de microfoon naar, naar jezelf toe richten. Maar ah, dat hoeft niet, dat vind ik niet nodig hierbij. Oh, ja, Alla, e je, je je kan echt, qua akoestiek kan het zo ver weg hè? Ja? Hand, ja. Ja, ja, ja. Prachtig. Maar ik. Het is dus, het <tie> Goed dat je het niet gedaan hebt vanmorgen. Gedaan. Oh. Nee? Nou, we zullen de volgende keer maar een pantomime speler uitnodigen. Maar dan lopen we tenminste geen risico meer. Ik zei, het, ik zei het zelf, hoor. ik zei het zelf. En jullie wilden het horen. Nou, nee, nou uh, goed dan niet hoor. Maar. Ja ja, het uh, advies aan honey, relax, don't do it. <laughs> ja, ik heb het nou, maar nou. Ik, ik moet zeggen... je hebt wel heel veel volume in je stem zitten. Je zit Dankzij. heel hoog. Ik, eigenlijk, eigenlijk zou ik toch... als ik jou was, eens met, uh, met Tamir toch. gaan praten. Toch wel, hè? Ja, ja. of je misschien als figurant oh, ja. of zo... een keer oh, mee toch. mag doen. Het is dus toch ja. een Met een decolletee met een figurant. Ja, ik... Oh ja, ja, ja zonder... Nee. het maakt het uit, joh. Uh... Omdat we nu hebben gezegd... het heet gewoon een conferentie heb ik eigenlijk gelachen, maar ik schaam me achteraf. Achteraf wel. Achteraf van... Ik heb echt die zanglessen gehad. Ik ja. heb echt al die zanglessen gehad. hebben was, ja ja ja, ja, ja. Hé, hey, maar ja. na kan ik nog even aansluiten iets op wat Dolly net draaide in het eerste uur mm -hmm. kan ik daar even op aansluiten want dat is namelijk een uitje jij draaide de Beatles ja dat, heb ja ik, heb maar ik de Beatles komen over? naar de krocht heb ik verteld ja dat heeft heb ja. ik verteld oh, dat was Dames, heren. Oh, was toen was Manny koffie aan het maken voor ons. Toen heb ik gewoon alles al verteld. Daarom hebben we ook op. eigenlijk altijd de radio <laughs> aan in de keuken. <laughs> dat je weet wat er hier gebeurt. Ja, maar wat de Beatles in Zandvoort. In in, uh, ja, dat goed. Want er is he? echt heel erg uh, in, want er is nog zo'n uh, tribute. Oh. Dan van, en ik kan dat nooit uitspreken, maar dat is dan in IJmuiden. Hè? Creedence yeah. Clear Clearwater Water Revival. Revival. Ik kan nooit CCR. Ja, dat moet je gewoon zeggen. Die CCR. Komen, die komen dan in het haventheater op 30 januari. Dan moet je er vanavond naartoe. Vanavond, Oh, is ja. dat vanavond? Ja, dat is vanavond. Oh. Kennen jullie hits van ze? Ja. Have you ever seen The Rain, Proud Mary? Allemaal oh, ja. dingen toch ah. van We hun? Oh, stop the rain. Ja. Ja. ja. ja, ja. I put a Spell on You is toch ook van hun, of niet? Nee, dat dacht oh, nee? ik niet. Jawel, toch? Maar wat ja? is dat toch uh, spellen, hon, joh. populair? Ja, geloof tribules. het wel. Er zijn zoveel stukken van hun door anderen ja. gezongen... dat je het dan een beetje vergeet. Zoals Proud Mary en dergelijke. Maar het is van... Ja. Nou, wil je erheen vanavond, 30 januari, dat is dus nu... Ja, dat is om, om wel. Om uur. Is van CCR hoor, zie ik net. Ja, acht uur. Ok, okay, ja. Okay. Ga erheen. Maar het is toch populair al, die tributes. Je hebt nou ook een tv-programma. Dat ja, van, uh, ja, ja, ja. De, de, de Battle de of the bands. Ja, echt. Ja, maar luister, hè, er zijn sommige... daar kan je het verschil bijna niet nee. horen... Klopt. van de authentieke artiest en, en uh, de, de, covers, uh, de coverband. Ja. Ja. Maar joh, die, die authentieke artiest, voor zover ze nog uh, overeind staan... en kunnen optreden, zijn die te betalen. Dat klopt. En je luistert naar precies dezelfde ja. liedjes... Ja. Als, en, ze, en ze worden precies hetzelfde gespeeld. Je, Even je, een uh, ja. knipoog naar onze luisteraars Jors. Ik zag vorige week namelijk uh, ja. bij Max. Ja, daar kijken wij naar. Uh, <laughs> om vijf uur. Daar zag ik, ik riep, uh, een, een Neil Diamond uh, cover. Een ja. dubbel. En ja, die man leek helemaal niet op. Maar, hoewel Neil Diamond nu ook wel een baardje heeft. Maar... En die man die ging daar zingen met zijn band... dat is de coverband van Neil Diamond. Ja. En die ja. heette geloof ik ook... Neil Diamond Cover Group. Ja. Nou joh, als je je oog dicht deed... hoorde je geen verschil. Nee, nee, nou ik ben een poosje terug... naar, uh, naar De Veel geweest in Haarlem. Naar Pieter Dockles die uh, Frank Sinatra zingt. Ja. ja. Nou, ja. die heeft een band bij ja. zich. En... Het was alleen zonder dat de techniek niet... de microfoon was niet helemaal mooi afgesteld. Oh, dus ja, zijn ja, stem leek niet helemaal op die van Frank Sinatra. Maar ik weet dat hij het kan. Ja. Want ik heb het toen op televisie gezien. En uh, ja, dat is toch waanzinnig. Als je van die muziek houdt, dan kun ja. je toch al die liedjes Zit horen. Dus dat is die vanavond ja. in, het in het Haventheater zijn, theater. Ja. Ja. Ja. ja. Leuk. Godrein. Leuk, leuk, leuk. Of niet. Maar ja. graag. <laughs> Nou ja, is vanavond, Dat is zo lastig en er is zoveel te ja, doen. Ja. Vanavond hebben we natuurlijk ook die opening hier in het dorp. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, ga niet. En morgen is dorp. die Lightwalk nog ja, eventjes. Ja, we kunnen niet allemaal er zijn. Uh, ja. ik, die kaarten voor de Lightwalk die zijn gewoon weg. Maar als we willen gaan kijken... de start is bij uh, de Louis-David-Carré. Van al die wandelingen, het zijn diverse wandelingen. Kortere voor gezinnen, wat langere. Nou ja, dan is de hele route... de mensen die langs de route willen staan... die moeten ook gewoon gezellig een, een lichtkrantje om zich heen doen. Of ja, toch eventjes de, het net uit de struiken halen en, en over jezelf gooien het lichtnet. Ja, ja maar Dat, een heleboel mensen versieren de route. Hè? Ja, de ja. route. En ook als je gaat kijken en uh, nou ja, alle locaties waar je naar binnen kunt. Inderdaad is hij al een paar keer genoemd. Ook de Agatha kerk. Maar ik persoonlijk Ja, dan kunt u bed persoonlijk schenken. ontmoeten. Die staat ja. daar. Ja. Ja. Ik, zal, ik zal ook ja. een lichtje geven. Dat is moeite waard. Ze staat open voor selfies. <lacht> <lacht> Als u een selfie met haar wilde dan staat ze daarvoor open. Ja, hoor. Op ja. Ja. Ja. Dank je wel, meiden. Dank <lacht> nou, We gaan even luisteren naar de, de CCR met I put a Spel on You. Oh ja. Here you Clearwater Revival. Vanavond uh, de coverband in uh, het Haventheater in IJmuiden. Sowieso wel leuk om eens een keer te bezoeken dat theater. Heel fantastisch gemaakt. Ja, Van een, ja die tennishal, die hebben ze helemaal omgebouwd... Ja. omdat het uh, de stad Schouwburgvelsen uh, in, in de verbouwing zit. Ja. Maar je weet niet wat je ziet. Zo mooi. En ze moeten sowieso, of ze, jullie, de luisteraar... Ja. Moeten naar de website een keer gaan. Want het begint ook weer met dat film en chips... Heb ik... Een film ja, en vis. vis en chips. Dat ja. is ook wel leuk, want als je uit zeker. je uh, werk komt... en je denkt, nou, ik ga even visje eten en daarna naar de film. Ja. En je kunt ook eerst naar de film gaan en daarna... En daarna een... vis eten. Dat is een leuk ja. initiatief. Heel leuk, dus ga ja. ga echt eens kijken op die site van het Haven. Ja, er gebeurt heel veel. Hele ja. mooie voorstellingen ook. Ja, zeker. Maar, maar ik wou toch nog even terugkomen. Weer? Omdat, ja, je, je komt steeds overal terug. Ja, ik maak bruggetjes. Laat me het zo doen. Dat Zandvoort is zo muzikaal. Daar nou hoorde ik Dolly net ook zingen. Dat wil ze natuurlijk niet doen voor de open microfoon. Maar dat is ook maar beb natuurlijk hartstikke muzikaal. Maar er is dus vorige vrijdag zijn ze begonnen met ja. een jam sessie. in Dat oh, was ja, druk. Het ben je ook gegaan, Dolly? Nee, nee, ik heb de filmpjes gezien. Ja, het, ja Wat moet wat ik leuk, daar nou doen? Hè? Wat kan ik nou toevoegen, man? Ik kan een beetje met mijn... Me... Ja. Dat, Dat het zal allemaal wel wat zijn. Maar je mag ook gewoon ja. kijken, geloof ik. Ja, ja en, je mag uh, ook kijken. Ja. Maar het, het is dan toch zo heel veel muzikaal talent in zo'n antwoord. Dus Hartstikke ze krijgen nou van tevoren leuk. En, gaan, ja, ja, ze krijgen en, een stuk YouTube, opgestuurd. Ja, via YouTube-filmpje. Ja. En, en dan kunnen ze al oefenen. De burgemeester deed ook mee. Ja, ja. En uh, ja. dan ga je lekker jammen. Je gaat lekker met elkaar muziek maken. Dus elke... Laatste vrijdag van de maand. Nu 27 februari. Yeah. En ik kijk niet naar Beb, maar ik bedoel haar wel. Ze zoeken nog een drummer. Ja. Ja, <laughs> ja Beb. Ja. ja, Beb. ja. ja. En dan, nee, maar het, is, het, is heel, het zag er heel gezellig uit. Echt een leuk initiatief. En ik vond het vooral leuk omdat het mensen zijn ja, die heel graag spelen. Ja. Maar die geen aansluiting hebben. Die niet een band nee, hebben. Of die niet optreden. Ja. En op zo'n avond kun je toch heerlijk lekker met je muziek bezig zijn. Dat je weet waar je het voor doet. Ja. Ik vond het erg leuk. Initiatief is van Lennon van Den Haag en Wim ja. Beekhuis. Eventjes complimenten. Nou, complimenten. Ja, hartstikke ja. Ja. leuk. Heb, heb je ook enig idee? Want uh, als je mee wilt doen, dan moet je je aanmelden. Oh ja, dat moet. Uh, dat moet bij www. Ja, wat, voor voor zo'n filmpje te krijgen ja. ook, hè? www.zandvoortjamsessies.nl okay. www.zandvoortjamsessies.nl De kosten zijn 2,50 euro, inclusief de koffie. Nou, nou daar hoef je het niet voor te laten. Eigenlijk He? alleen al een bakje koffie. Ja, drinken. zo is het. En zelf ja. het instrument meenemen, dat is voor een drummer toch altijd wel weer een dingetje. Ja. Nou, volgens mij staat er een uh, staat drum. Er een drum? Uh, ja, ja, want ik zag oh. Lena, die zag oh. ik drummen. Dus ik nou, denk dat, ja. dat dat er al staat. Oh. Wat serieus. Misschien dat dacht... dat van de muziekschool staat. Oh. En dan, omdat het nog even het bruggetje compleet te maken... dat het ook zo goed gaat met onze Wendy... Ja. ja! Want die heeft in de Melkweg opgetreden. Ja. En dat was een groot succes. Ja. Leuk, hè? We hopen echt dat ze nu eigenlijk een beetje het bredere publiek pakt. De zaal ja. was laaiend enthousiast. Ja. En wij gunnen het haar. Ja! Dat, nou Geweldig. He, wij hebben wat mensen in onze studio gehad ja, die beroemd zijn geworden, ja, hè? He, Beginnen eigenlijk geworden. bij ons. Laat ah. me het volgen. Ah. <laughs> <Eigenlijk laughs> als je dit wij, ja. ja. wij zijn een kweekvijver van Sander. Kweekvijver, Zandvoort, zijn wij. Zandvoort. Zandvoort. <laughs> zijn ja. Als je ja. luistert hier met een groot talent, neem contact met ons op. Ja, nou, en als je dit als je dit kunt spelen, wat nu gaat komen, mag je ook contact opnemen. Ja, ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal herkend thuis, Santana, met Jingo. Wat een drumwerk, hè? Ja, kan, kan jij dat ook he? zo? Kan jij nou, het weet het ook je zo? Best. Ja. Mag ik het toevertrouwen? En als hij meeluistert, dan weet hij dat ik de waarheid spreek. Dat heb ik nog gespeeld. Met, ja? Ruud, met Ruud Janssen. Ja, joh. Ja, ja, ja. Oje, kom op. Ja. Nou, dat was, uh, was uh, oefening, jongens. Ja, dat, dat, maar dat weet wil je, ik geloven. Wij, wij waren brutaal. Ik zie nu veel jonge, jonge muzikanten die briljant zijn. Ja. Komen ze van die conservatoria afgerond. Ja. Maar ze spelen niet meer. Nee. Ze zijn bloedserieus en ze presteren. Um, en je bent ervan onder de indruk. Maar wij durfden gewoon te spelen. Ja. Stort ons erin en we deden het. en ja. We hadden show, je kleden je erop. En, ja, ik krijg ontzettend leuke herinneringen als ja. ik dit meemaak. En wat is nou ook zo leuk... na for Blues Quality hadden wij... ik samen met Ruud en uh, Dries Bonnes en Jeffrey Rademakers... nog even kort een band. Die noemden we de Whole Caboodle. En Dries Bonnes, uh, onze gitarist destijds. Hoewel hij die band Bas speelde. Die is nu die oude opnames aan het digitaliseren. Oh, wat ja. leuk. En die stuurt steeds iets. Ja. Ik verwacht ook eerder zo jerkomen ba. Ja. Maar dat is zo ontzettend leuk. Ik complimenteer hem er ook mee, want het is Memory Lane, hoor. Nou, wat wil ja, ja, ja, ja. Maar ah, ja, ja. jij zegt dat over die bands en dat optreden. En dat je gewoon ging spelen. Maar, je speelde. Ja, maar Ja, maar toen. Kon dat ook nog. Je kon zomaar gaan spelen. Zonder vergunning. Want het bestond niet overal. Je had bij heel veel zaken. Op het strand bijvoorbeeld ook. Waarop artiesten of muzikanten. Spontaan opstonden. Een muziekinstrument pakten. En dan begon er een hele jam sessie. Het was nog te betalen. Je had ook heel veel thiers in Amsterdam. Ja. Er was ook geen alternatief. Hè, tegenwoordig ja. heb je de DJ's... die een stuk goedkoper zijn. De solo-zangers die ja. gewoon... met een bandje komen. Ja, en, ja want wat, een, een, een zaalhouder schrok zich rot... als je met de drumstel binnenkwam... terwijl je vaak de minste herrie maakt. Maar ja. tegenwoordig komt er inderdaad een DJ binnen. Met ja. een kastje met spullen. Ja. Ja. Ja. En daar kiezen ze dat dan klopt. voor. Ja, ja daarom. Dus, dus ik denk dat... het leven van een muzikant vandaag de dag... Uh, dag veel minder uitdaging ook... heeft daarin. Ja, klopt, hè? ja. Want, uh, ja, ik weet wel dat jullie met de band... Ja, jullie waren bij ieder feest gewoon. In Zandvoort ja, in ieder ja, geval. En omstreken ja, ja. ook in, in Heemsteden en Bloemendaal. In de Haldenstraat op een podium. Ja, in Bloemendaal ja, op een podium. En, en altijd gewoon ook dat plezier. We gingen spelen. Ja, dat had gewoon zin, En, en ja. dat woord, dat, dat ben ik echt in mijn hoofd anders gaan verklaren. We hadden, we hadden plezier en het publiek ook. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En de jonge ja. mensen ze vaak met gespannen kopjes. Het is ongelooflijk spannend voor jonge muzikanten, hoor, sowieso om er je beroep van te maken. En dan in, in, in iedere keer die zware kritiek. Ja, en, en de concurrentie is moordend natuurlijk. Ook nog, en even, kijk je niet op die conservatoria, want ja. het mag niet iedereen overeenkomst scheren. Maar hoe vaak is de docent daar niet de gefrustreerde muzikant? Ja. Ja. ja, dat die is dan ook maar zo leraar is geworden. geworden ja, ja. Om aan zijn brood te komen. Nou, en ja. laat je door ja. die even beoordelen. Als ja, dat wat durft. dat betreft is het jammer dat uh, ook uh, in die branche... alle spontaniteit eruit getrokken is. Ja. En uh, dat het verschrikkelijk moeilijk is mm. om als je eenmaal afgestudeerd bent... of, of je hebt een leuk concept met hem om, bent... om jezelf verhuurd te krijgen. Ja, ja. absoluut. Ja, nou goed. We gaan, we gaan even luisteren naar... Ja, ik, ik vind het vreselijk mooi. Misschien vinden jullie het niks hoor. Dan zet ik hem wel weer af. Maar ik vind het heerlijk. Cool in the gang. Met funky stuff. En de Gang was dat met funky stuff. Oh, ik vind dit zo'n nummer. Wat zo lekker swingt, joh. Oh, heerlijk, heerlijk. Nee, daar gaan we ja. jou niet van terug. Kijk, van. we hebben het net even over Dolly. Je zal wel denken, hebt je die, die hand? Die komt er weer tussendoor tetteren. Maar we hebben net het over uh, Beb gehad met haar capaciteit. Maar <laughs> dol, ja. dol. even ja. jij. Jij bent dan ja. op de beurt. Ik heb gegalmd. Wij hebben het over de drums gehad van Beb. Ja. En haar mooie interviewstijl. Maar jij bent op het moment bekende Nederlander aan het worden. Ja. In een documentaire sterk bij Huban. <laughs> dat en dat ze, ze doen tig mensen aan mee, geloof ik. Ja. Acht stellen of zo. En jij ja, met jouw ongeveer. dochter... zijn eigenlijk de rising stars van het programma. Want ja, Het ligt de noot. En ik denk de meeste herkenbare. wat mensen denken, oh my god, dat heb ik ook. kan je heel even kort vertellen wat, wat het inhoudt, het programma. Uh, nou, het programma uh, uh, ligt dus toe... Van wat bezielt al die mensen die allemaal in die sportschool hangen en bezig zijn? Waarom in godsnaam? Ja. Nou, en op die vraag wordt dus antwoord gegeven door verschillende mensen die zich hebben gecommitteerd aan dat programma. En uh, ja, wij zijn daar ook voor gevraagd. Heel toevallig. Ja. Um, uh, maar dus, dus het, het zijn eigenlijk allemaal mensen met een achtergrond die er. Uh, met een verhaal die maar Hoe kwamen ervoor... jullie daar dan in? Uh, ik, ik, uh, had, uh, ik werd gebeld door omroep uh, Human. Uh, op advies van Jokie Berendonk. Uh, Jokie Berendonk is een prachtige cabaretier. Plat een... pla een... pla Amsterdam. Ze ja. hebben daar ja. nog eens aan besteed. Ja, ja hier, voor de ja. seniorenzang of zo toen. Ja, juist, ja. Ja, ja dat uh, seniorenzongfestival. Ja. Maar ik heb met haar ook een reportage gemaakt voor ZFM... Uh, van de afbraak van Zandervoerde. Uh, ja. En uh, dat had, uh, hadden ze bij Human gezien. Dus vandaar dat ze um, haar benaderd hadden. Uh, omdat zij dachten van... ja, uh, we, we willen eigenlijk ook een sportschool in Zandvoort bij gaan betrekken. En misschien dat er mensen in Zandervoerde zijn die, die naar een sportschool gaan. Ja. En toen had Jokie gezegd... ja, pff, heb ik daar verstand van? Sportscholen in Zandvoort, daar weet ik niks van. Dan moet je bij Dolly zijn. Die woont in Zandvoort en die weet dat. Ze zegt, ja. die was toen ook mee op die, rond, uh, die rondgang door Zandervoerden. Uh, dus die belde mij en uh, nou, die vroegen van... zijn daar leuke sportscholen? Hm? Maar toevallig die ochtend waren Marloes en ik uh, op pad geweest... en. Um, uh, toen gingen we bij haar koffie drinken. Maar ze was zo ontzettend aan het afvallen. En ja. toen zeg ik... Marloes, je moet wel gaan sporten. Want anders heb je straks allemaal los vel. Ja. En hoe langer je wacht... hoe lastiger dat wordt om dat weg te krijgen. En als je helemaal niet gaat... dan zal het uiteindelijk opereren worden. Maar dat is natuurlijk nooit verstandig. Probeer dat... En toen, toen liet ze die buik van de zien. Toen zegt ze: Ja, moet je kijken. Hij begint al helemaal te hangen en te blubberen. Mm. Ze zegt: Potverdorie. En toen zeg ik: Nou ja, goed, daar ben je ook niet alleen in. Dus ik liet mijn buik zien. Ook niet onverdienstelijk. Mijn investering is daar ook goed in terug te zien. Ja. Van 60 jaar snaaien. En, uh, dus ik zeg: ik, ik moet. Dus we stonden zo naar mekaars buik te kijken. Ja. Van ja, we moeten echt. We moeten wat gaan doen. Ja, ik zeg: En ik moet aan mijn conditie werken. Echt. dat uh, Ik bedoel, ik ben nou 15 jaar geleden, 16 jaar geleden afgekeurd. Natuurlijk, ja. He, ja, ik heb allerlei uh, makkers en aandoeningen die mij belemmeren in mijn bewegen. Maar een um, sportschool, ja, heb ik het idee, kan je een beetje naar je eigen kunnen instellen. Ja. Dus uh, vandaar en dat. Jullie toen... kenden ook al die sportschool hier. Ja, nou ah. ja, wij zeiden toen tegen elkaar, nou we gaan het gewoon doen, we gaan gewoon naar de sportschool. Niet wetende mm. dat ik smiddags een telefoontje zou krijgen van ene Geeske, van Human. Met de vraag, weten jullie een sportschool? Ik zeg, nou, dat is ook toevallig. Ja. Ik zeg, want mijn dochter en ik zijn op zoek naar een leuke sportschool. Want we moeten sporten. En toen vroeg ze, oh, waarom? Dus ik vertel ook dat verhaal. Maar ja, toen moest ze zo verschrikkelijk lachen. Want die zag het al helemaal voor jullie zich. Jullie met je buiken. Ja, met die bu <laughs> dat we naar elkaar's buik staan te staren. En die puddingen. En uh, dus toen, toen zei ze van, ja, maar zouden jullie het niet leuk vinden om mee te doen? Ik zeg, nou, ik wel. Ja. Ik zeg, maar mijn dochter gaat dat nooit doen. Zegt ze, nou, je kan toch vragen. Ik zeg, zal ik doen? Maar ik weet nu al dat ze nee zegt. Ja. Dus nou ja, we hadden even gehad over alle sportscholen... die we hier in Zandvoort hebben. En uh, um, toen we ophingen, heb ik Loes gebeld. En die zei, oh ja, doe ik wel. Ik denk, nou, mijn bek viel open. Dus ik heb Geeske weer opgebeld van, van, uh, van het productieteam. Ik zeg, nou, ze doet het. Mm -hmm. Ik zeg, dus count us in. Ja. We doen mee. En uh, toen had ik Geeske dus gebeld. En toen ging de telefoon weer. Was me loos, Die zegt, ik heb er eigenlijk spijt. Ik, moet ge ik had geen ja moeten zeggen. Oh, ik zei, nou jammer dan. Ik zeg, je staat erop. <laughs> nou, en, uh, <laughs> en toen is Geeske dus gaan zoeken naar uh, een, een sportschool hier in Zandvoort. Uh, die, die mee wilde doen hieraan. Mm -hmm. En uh, uh, Afava was ook heel enthousiast. Maar ja, die, die zijn daar net te weinig. Hè? Dus ja. dan is het lastig om... Te samen ja. te stellen met een, uh, een uh, camerateam. Ja. Dus vandaar dat we bij de Fit Academy zijn uitgekomen in ja. Noord. Ja. Ja, ja, want jullie hebben er nog eventjes over gehad, Loes en jij hier in de uitzending. Want toen was het <coughs> helemaal nog niet begonnen. He? Toen jullie hier in de uitzending erover spraken, jij en Marloes, toen was het nog niet begonnen. Heb je slechts uh, reclame gemaakt? Oh, was, was de uitzending toen nog niet. Nee, het uh, was toen nog niet begonnen. Nee, oh, toch? Okay. Ja, niet nou, die middels zijn we. van de van de sportschool niet eens noemen. Nee. Uh, inmiddels zijn we geloof ik bij de vierde. En het zijn acht delen. Het uh, schijnt dat we in de één of twee delen niet voorkomen. Maar ik weet niet welke dat zijn. Want ik dacht van de week, ik zat woensdag weer te kijken. Want ik kijk zelf natuurlijk ook, want het is heel gek. Ik heb ook wel een stream gezien, want je kan via NPO start kan je streamen, dan kan je de serie ook kijken. Maar dat is toch heel anders... dan dat je echt tv zit te nou, kijken. Ja, ik denk, denk dat ook van... ja, dus zitten, dan lopen ze achter je aan met geluid en kamer, camera. Ook in jouw autootje. Ja, dat, nou, dan, dat, nee, dat wordt, opge, dat wordt geplakt, geplakt hoor, in je auto. Ja, ja, ja. dus dan uh, voel je je nog eigenlijk vrij... Ja. Uh, want je hebt het eigenlijk niet eens in de gaten, neem ik aan. Dat vergeet dat je, je vrij snel, ja. Ja, ja. Maar, maar uh, het, het, het is wel zo... dat het je wel een beetje... Weerhoud om los te gaan. Want um, wij, wij vonden onszelf nog heel erg gematigd. Want als ik met mijn dochter op stap ga, dat is oh, verschrikkelijk. Oh. Je wil het niet meemaken. Okay. Jij ja, wil je niet meemaken. Nee. Dus. Uh, <laughs> nee, dan, dan echt jongen, dan zijn we twee idioten bij elkaar. Altijd lachen, gieren, brullen en ja, de, ja. de tent op stijl te zetten. Maar en jullie staan en... ook een heel apart stijl binnen de kring. die. Uh, hè? Ja, en nou. die zijn nou, er zijn natuurlijk allemaal mensen. Bij, met per, ik, ik, heb het, ik heb het gezien. Ik kan het helaas niet iedere woensdag zien, want dan repeteer ik. Maar ik heb, uh, ik heb het in volgevlucht hier en daar gezien. En wat ik er vooral bijzonder aan vind, dol. Niet omdat je hier naast bestaat. Ja. Maar het gaat over mensen die waanzinnig fanatiek trainen ja. En daar heeft iedereen ook een reden voor. Ja. Het zij in de gezondheid. Het zij met een of ander psychisch complex. Ja. En dan zijn jullie zo'n heerlijke relativerende ja, dat, dat, factor. Ja. Dat, waar we ons in kunnen herkennen. Ja, want zullen denk, er zullen wel mensen dat, zijn die ook met spierballen. Maar die, die kijken genees Want die zijn in de fitness. nou Ik maar, denk sowieso om naar een sportschool te gaan. Die ja nou, Dat is het. dus al die mensen. Dat, met die dat, gewichten en met die afgetrainde mensen. Dat is dus wat, wat het productieteam van ons. Zo leuk vond. En wat, wat zo herkenbaar is voor heel veel mensen, dat je weet in je achterhoofd van, ik moet wat gaan doen. Ja. Dus uh, nou, laat ik... ik het nou eens gaan proberen. Ja. Maar Echt met frisse tegenzin hoor. Ja. Nou, en dat, dat, dat, dat spatte bij <laughs> mij natuurlijk vanaf. Want je hoort me alleen maar kreunen, steunen, klagen. Nou, maar dat meen ik ook oprecht ja. hoor. Ik had er echt geen zin in. En er komen er nu nog vier. Dus als ja, je... maar wacht even. We mogen even niet onderschatten wat die Marlux hier neerzet. Ja. Hè? Want het is een keihard werkende meid... die overgewicht heeft gekregen... in een relatie die haar ook een beetje vasthield. En hoe ze dat hier ook vertelde... Ja. na twaalf jaar stilzitten dacht hij, kom op. Maar ze is wel al 30 kilo afgevallen, al treinend, nee, hè? Meer, meer nu, ja, meer, toen ze meer, hier zat. Dus ja. mensen uh, niet alleen denken van... ik ga naar Marloes en Dol kijken om te lachen. Maar ook even zien dat je met al je nuchterheid en met jezelfspot wel degelijk wat kan bereiken. Ja. En, en ik heb alle hele bewondering voor Marloes en Dol. Jij bent een heerlijk relativerende factor. Maar ik wil daarbij niet onderschatten... dat je ook lichamelijke klachten en pijn hebt... Ik heb ze alleen nooit geuit voor de camera. Nee. Nee. Want oh, dat nee, vond nee, ik niet nee. zo interessant. Um, maar het, het oh. maakte het voor mij wel moeilijker en angstiger ook. Om, uh, als je dan echt, echt heel ja. erge pijnen had. Waarvan je wist, van dit is geen spierpijn. Wat moet ik hiermee? Dus ik, ik, ik ben heel goed onderzocht. Om te kijken of ik uh, groen licht zou kunnen krijgen. Ja, om door te gaan. Doen. Dus ik ben een ja. poosje gestopt. En uh, nou, ik, ik heb in feite groen licht. Ja, dus, uh, ik ja ga... maar het is niet... Ik wilde toch naar de kijker kijken van... Ja. Het is leuk om dol te zien en we kunnen lachen. Maar het is ook iemand die gewoon met lichamelijke pijn het gaat proberen. Ja. Want dat herkennen we ook. Het ouder worden lijkt wel pijn te doen. En dan gaan we zitten. Maar ze doet het toch maar wel. En ze heeft de camera's ook laten komen. Ja. Nou, kom op, jongen. we <lacht> ja. kun je nog vier weken genieten dus van je... Ja, ja allemaal... nog vier weken, ja. En uh, als, als, uh, uh, wij kregen te horen van, de, van het productieteam... als de kijkcijfers uh, goed genoeg zijn, dan komt er een uh, vervolg. Oh, ja. dus mensen, woensdagavond, human, om half negen? Tien over hè? negen. Tien over negen, ja. En dat is ja. Nederland 3, dacht ik. Nee, NPO 3. Ja. ja, half 9 op Nederland 3. Nee, en het NPO is half 10 op, nee, op NPO 2. GELACH <laughs> Nee, je kan het ook uh, via NPO Start en dan op Sterk. Dat en dan kun je gedaan. het streamen. Ja, dat heb ik ja. gedaan. Dan ben ja. ik er uh, op een paar avonden doorheen gegaan. En niet en, vertellen en, hoe het afloopt? Nee, dat ga ik niet zeker dat. niet vertellen. Maar dat heb ik net al verteld. Maar ze, maar ze staat hier of. nog hoor. Ze staat hier <laughs> nog. <laughs> <laughs> heb of ik net verteld. Nee, maar ik, ik ga uh, vanaf, ik denk dit weekend of. Ik heb me weer ingeschreven. Dus uh, ik heb me eergisteren weer ingeschreven. Ja. Weer aangemeld dat ik uh, weer ga starten. Nou, dapper hoor. Dus Ik weet niet wat ik anders moet zeggen dan dapper. Dat, nou, want ik zeker. heb mezelf recent aangemeld voor een sportschool. En de dag van de, van dat ik moest verschijnen. Dat was niet in de jongens. De dag dat ik moest verschijnen, ging ik toch maar een mail sturen van liever niet. Want het oude worden doet pijn en ook ik heb pijn. Ja. En, maar dus zo ging het niet. Dus wees ook, let ook even op. Want ja. ik heb me toen afgemeld. Alleen ik moet nu gewoon een half jaar betalen. Ja. want eenmaal aangemeld en een week na de herroepingsdatum ben je de pineut ja, ja. Ik, eh, omdat mijn vriendinnetje nog trouw gaat ga ik geen namen noemen, maar hou het in de gaten dat was niet in Zandvoort als je je afmeldt, hou de datums in de gaten ja dat is met alles dus jij komt eerder als in radar, je radar. <laughs> <laughs> dank je Hans. dat is een ontzettend goede tip eigenlijk ja. Ja. Wat man, dat is zuur hoor. Ga gaat ja, ja, even ja. naartoe. Als je, je best moet doen voor je centjes, en je ja. kan zo aan die lui geven. Ja, ja, ja. Ja. Nee. Nou. nou goed, meisjes, we gaan weer even een lekker nummer draaien. Uh, laten, we, laten we het houden over het uh, lekker uh, bewegen. Uh, misschien helpt dit nummer. Send you back to Arkansas Ja, ja, dat was Ray Charles met What I'd Say. En als we naar de klok kijken, dan zie ik dat we nog anderhalve minuut hebben. Dus het rest ons uh, om u te melden dat het afgelopen is. Ik snel, hè, jongen. De twee uur zijn voorbij. We gaan straks weer naar huis. We gaan ons boterhammetje eten. En we willen u verschrikkelijk bedanken voor het luisteren. En voor het meekijken natuurlijk, hè, want dat kan ook, dat ZFM-L. Daarom moeten we ons tegenwoordig ook opmaken. Ja. Vroeger konden we zo in onze pyjama hier nee. naartoe rennen. Maar nee. dat, uh, dat is waar, eindelijk. Ik heb gisteren mijn kapster speciaal laten komen. Ja, ja zie je? Die knappe maar mannen komen hier. Die alleen hierna? maar webkleed en geld En wij niet, Dolly. Nee, die barst van het geld. Ja, die betaalt dat allemaal zelf. Hé, hey, maar jongens, uh, over twee weken zijn we er weer. We gaan weer op zoek naar leuke gasten. We hebben al wat ideetjes. En, um, Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Uh, Volg ons op uh, Facebook, even geen rust aan de kust. En uh, als het mee zit, staat daar morgen de conference ook op van onze Honey. En het interview met Tamir Chachon en Nia Stapelberg van The Fat Lady. Uh, ik hoop dat jullie veel plezier zullen hebben bij Schubert, voor degenen die ervan houden. En zo niet, dan blijven jullie lekker naar onze muziek luisteren.